Beleg Hoofdstuk 1, de boot van groot verlies 1 Het zaad is de verbrokenheid, de tranen van verbrokenheid. De mens moet zich niet op een dwaalspoor laten brengen. 2. De tranenrivieren stromen van de onderwereld. De aarde werd geschapen door tranen. 3. Tranen zijn de ware sieraden van de mens, de vruchtbaarheid. 4. Het leven is een tranendal. De mens is geregen van tranen. Verdriet en blijdschap liggen echter heel dicht bij elkaar. Er zit maar een hele dunne lijn tussen. 5. De levensboeken van de mens staan vol met tranen. 6. Het woord kent al onze tranen, heeft al onze tranen geteld en ze hangen in ons levensjoes als een voorhangsel. 7. Hier mogen wij over nadenken, deze waarheid diep in ons laten zinken. Het dagboek van onze tranen is door het woord geschreven, met de bedoeling 8. Het woord schiep ons uit tranen. Om op de juiste paden te wandelen. Het is een pad van tranen, soms van verdriet, soms van blijdschap en soms van allebei, opdat je een diep mens wordt, bent en blijft. 9. O, oh, er zijn zoveel holen en grotten langs de rivier van tranen, vol met het woord om de hemelse kennis te leren. Laat het je streven zijn om dit schrift te ontcijferen. 10. Hij droomde over zijn tranen, zijn warme tranen, die een fragiele, hangende brug vormden over een woeste rivier, als over een ravijn waar hij bijna in te pletter stortte de elf. Deze stad is gemaakt van tranen en op zoveel pilaren van tranen was deze stad gebouwd. Een verhaal wat je niet kent, maar je waakt ertoe op twaalf. Maak een betere wereld. Begin met wenen om zo op de tranenrivier te gaan tot het woord. Dat kunnen alleen je eigen tranen zijn. Het moet door je heen vloeien. Je kunt het niet iemand anders laten doen. Op een zondebok of pispaaltje ga je het niet redden. Je moet zelf 13. Je tranen zijn dus kostbaar, heel kostbaar. Dat is je ware sieraad. Vergeet alle andere sieraden en schoonheden maar, want dat is allemaal valselijk bedrog, 14. De rivier van weeklacht leidt tot de paradijselijke afgrond. In de leegte zal alles heel traag en moeizaam ontstaan door klagen en smeken, zodat er niet gemakkelijk over gedacht wordt, het niet misbruikt kan worden en het niet trots maakt. Daarom is de rivier van weeklacht eeuwig 15. De testopdracht om niet zomaar jezelf over te geven aan indrukken en gevoelens, hoe vroom ook, moet tot tranen toe uitgevoerd worden. Alleen in de eeuwige arena is de mens veilig, de volhardende mens 16. Het is uw diepte en het leidt u en zuivert uw mond. Ja, een wachten van de mond is zij. Zij spreekt als de golven van de zee 17. Het overweldigde mij als de zee van tranen, maar bracht mij hier mijn boot stranden... en dit strand is mijn verdere leven, de wildernis in, om haar te ontdekken, 18. Het was een boot van groot verlies, maar wat heb ik eigenlijk verloren en wat heb ik gewonnen? Alles was anders op hoge golven, 19. Nee, gij kunt daar niet omkopen. O prediker, gij staat voor de eis van de wet, in ballingschap zult gij gaan... en aan haar rivieren bittere tranen wenen en uw herinnering zal niet meer daar zijn, 20. Ik ging over de rivier van Tranen, waarachter een oerwoud was dat tot de Zee van Tranen leidde. 21, ergens bij de Zee van Tranen, was een tunnel die onder de grond leidde. 22, het liep uit op een grottenstelsel waar veel boeken waren. 23, de boeken stonden vol van kronieken. Ik begon de boeken te bestuderen. 24, twee bewapende vrouwen kwamen op mij af in het grottenstelsel. Ze grepen mij hier is hij, spraken zij 25. Ik werd tot een kooi getrokken waarin ik de boeken onder dwang moest gaan studeren. 26. De kooi werd op slot gedaan en zij vertrokken weer 27. Zij die niet wenen missen hun doel. 28. Soms denken we dit moet een vergissing zijn. Maar toch mogen we de leiding van het grote woord door alles heen zien. Het woord vergist zich niet, het Orionse medicijn 29. Alles en iedereen werkt voor het goede, voor de kennis. Alles is onze medewerker. 30. Alles is uiteindelijk hetzelfde en werkt uiteindelijk voor hetzelfde doel 31. Dan kijk je dwars door alles heen, kun je het goede zien in alle dingen. Het is een ontwaking en een middel om dingen te kunnen accepteren, het lijden te kunnen dragen. 32. Als je deze doorzichtigheid hebt ontvangen, dan is dat een verlichting, een hoge bewustzijn 33. Het is het wonder van de tranen. Tranen kunnen alles transformeren en relativeren, herzien. 34. Zo werkt alles met elkaar tezamen. Want de tranen komen van diep en brengen tot diep. 35. Het mag niet buiten het lijden en strijden, buiten de ware hemelse visserszorg, omgaan. 36. Het mag niet buiten de tranen omgaan. Het gaat ook niet buiten de roeping om. Hoe zijn wij geroepene? Het is heel eenvoudig wanneer ons hart het heeft uitgeroepen naar de kennis. Alleen de roependen zijn de geroepenen. 37. Het wil dus niet zeggen dat alles en iedereen om ons heen goed is, maar dat het daartoe medewerkt. Dat is een groot verschil. We mogen de waarde en het nut van alles gaan inzien. 38. We kunnen niet wachten totdat mensen om ons heen veranderen. We moeten zelf veranderen. 39. Gebruik mensen om je heen ook niet als uitvlucht om niet te hoeven veranderen. 40. Mensen zijn wat dat betreft een soort slaapmiddel. Neem het niet in. Vecht er tegen. 41. Wacht niet op hen. Ga zelf verder. Alles werkt voor hetzelfde doel. 42. Het is slechts een echo van wat je zelf geroepen hebt. 43. Je krijgt alleen datgene wat je zelf ooit hebt uitgezonden. Denk niet dat een ander je hierin kapot kan maken of dat een ander je hierin kan redden. De enige bouwer van je leven ben jezelf. En er is universele kennis die in allerlei vormen komt, door allerlei metaforen, 44. Alles zal op een andere plaats komen wanneer de hemelse doorzichtigheid komt. 45, hij kwam dus zo tot de doorzichtigheid van alle dingen, tot de gelijkheid van alle dingen in de zin dat alles uiteindelijk samenwerkte tot hetzelfde hogere doel van de hemelse kennis. 46. Dit is een Ryan's medicijn. Hebben we dit medicijn al ontvangen? Werken we al met dit medicijn? Zien we al door alles heen? Is alles al doorzichtig geworden? 47. Wij mogen het Ryan's medicijn in ons hart ontvangen. Hieruit komen de stromen van levend water. 48. In het oer was dit de oerkennis, waarin elk gift tot medicijn gemaakt kan worden bij juist gebruik, wat ook nog steeds een wetenschap is bij de indianen. 49, hij haalde het beste uit alles en kon zo zuiver onderscheiden en zo ook zuiver het kwade scheiden van het goede. Dat is dus niet zomaar New Age dat het kwaad niet bestaat en dat alles goed is, maar het is een opdracht om dieper te kijken. 50, als de doorzichtigheid is bereikt, dan kan er ook zoveel overbodige kennis en overbodig bewustzijn wegvallen. 51, het is het werk van het geestelijke visnet tot een opname in inzicht en doorzicht 52. Komt het je zomaar aanwaaien? Nee. Er moeten diepe palen geslagen worden aan de rivier van Tranen, de hemelse watervallen. 53, hier wordt het fundament gelegd. Er komen bamboewoningen op palen aan de rivieren. En als wij diepe palen hebben, dan zullen we deze vruchten dragen. Want dan is het doorgrond. 54, het water is dan zo helder. Het zijn de wateren van je tranen. Je bent diep gegaan en zo draag je vrucht. Hoe dieper de palen gaan, hoe meer je erachter komt dat het verborgen ligt op de bodem van de zee in de diepte van de aarde 55. Het gaat om het loskomen van de tranen van het vlees die de mens doen verstenen, om zo te komen tot de hemelse tranen die de mens opwekken in het hogere leven. 56. Wij mogen roemen, ons verblijden en ons verlustigen in de natuurwelddadige hemelse watervallen van tranen. Zo worden de sieraden geregen. Elke schakel is een traan. 57. De droefheid naar God is als een eerste teken van de wedergeboorte, want met tranen wordt de mens geboren, zo natuurlijk als geestelijk. 58. Wie wedergeboren wordt, wordt geboren uit water en het geestelijke 59. Dit is ook de weg om het stenen hart te verzachten tot zachtmoedigheid, een ander teken van wedergeboorte. 60. Dit is geen wereldse zachtmoedigheid, maar een hemelse, verbroken zachtmoedigheid. Het is de zachtmoedigheid van de hogere natuur. 61. Het principe dat alle dingen meewerken ten nut in de hemelse kennis is ook weer het onontkoombaarheidsprincipe 62. De mens kan de hemelse banden niet afwerpen. Alles is onderworpen aan hogere natuurwetten uiteindelijk. 63. De lagere aardse menselijke wetten staan niet op zichzelf en kunnen zichzelf ook dus niet dienen. 64. De onontkoombaarheid van het doorzichtigheidsverschijnsel is dat alle knie zal buigen voor de hemelse kennis en elke tong zal de hemelse kennis beleiden. Dit is een groot natuurgeheimenis, 65. De afvallige wereld is te bitter en de New Age wereld is te zoet. Beide blijven ze oppervlakkig, waardoor ze beide ook materialistisch zijn. Ook doorgronden ze elkaar niet. 66, de kennis ligt in het midden en kent hem beide en weet dat alle dingen medewerken ten nut. Soms kun je je bekneld voelen door deze werelden, maar het is om je op het juiste pad te leiden. 67. Als je dan diep in de tranenrivieren bent gegaan en je hebt je palen diep geslagen, dan mag dit vrucht gaan dragen, wat zich uit in de bamboewoningen. 68. In de scheppingsdagen daarvoor werden deze tranenrivieren onderscheiden als bloedlijnen. 69. Vruchten komen niet uit de hemel regenen. Het gaat om de principes, de natuurwetten van zaaien en oogsten van diep de palen slaan. De paal moet diep gaan, anders is er geen vrucht, 70. Men komt niet zomaar tot de vrucht. Het is een gelijkenis. 71. De aarde was een wildernis en honger heerste en de honger voedde de mens op 72. Grotendeels was de aarde onbewoonbaar, 73. Er was al een strijd tussen stad en natuur. De vrouw was oorspronkelijk de voedster, geestelijk gezien, en zij predikte de honger, omdat dat het ware voedsel was. 74. Zo kwam de mens in contact met Orion die de mens roept. 75. De vrouw is daarom breedheupig omdat de vrouw kinderen baart. 76. De verhongering van de mens, oftewel het sobere leven in de natuur... is opdat de vrouw kinderen kan baren. 77. De vrouw moet wel breedheupig zijn om het kind te beschermen en het kind te voeden. 78. Er was een strijd met zeemonsters van chaos. Hieruit kwam de schepping voort... En die strijd was nog niet afgelopen. 79. De mens is nog steeds in gevecht. De schepping is nog niet gekomen. 80. Je denkt dat je geboren bent, maar je zit nog in de baarmoeder. En er is een strijd tussen Orion en het zeemonster. 81. Orion roept. Wanneer voelde jij je in je leven als een gevondene? 82. Door Orion uit de tranenrivier worden gehaald is een beeld van de opname. Het is een beeld van onze eigen opname en ons vruchtdragen door het lijden. 83. De palen moeten diep gaan als een beeld van de opvoeding. Het volk moet heropgevoed worden. 84. De opname ligt besloten in je eigen zaaien, in niets anders. Iemand anders doet het niet voor je. 85. Als je door iemand anders wordt opgenomen is dat nog steeds de opbrengst van je eigen zaaien. Het is een beeld van je eigen oogst. 86. Geloof je dat je uit hemelse bronnen leeft? 87. We zijn op het pad naar de tranenrivieren in de aarde, dus de mens moet veel dieper. 88. De eeuwige wildernis heeft geen letterlijke, maar geestelijke betekenis. Het is een allegorie van de minste zijn door het afleggen van de sociale status. 89. Het oordeel is slechts abstract. Vandaar dat de geestelijke dieper moet gaan in deze gebieden tot de eeuwige wildernis waartoe het volk geleid wordt. Hoofdstuk 2, de hemelse visserzorg 1. Alles is hemelse visserzorg en kennis, maar het kwaad is één van de bijwerkingen. Zorg zonder kennis is onwetendheid. Alles is zorg en kennis, maar onwetendheid is ook één van de bijwerkingen. 2, alles is zorg en kennis, maar beweterigheid is ook één van de bijwerkingen. Daarom moet de mens besneden worden, want de bijwerkingen worden van geslacht tot geslacht doorgegeven. 3. de mens moet niet zeggen dat er geen kwaad is. De mens moet niet zeggen dat alles wel is in de familie, omdat de mens daar nu eenmaal geboren is. 4. alles is zorg en kennis, maar het heeft zo zijn bijwerkingen. Ook deze, machtzucht, geldlust, monopolie, exclusiviteit, als een held aanbeden willen worden, niet de minste willen zijn vijf. Alles is zorg en kennis, maar drugs is een bijwerking. Daarom moet de mens besneden worden. 6. alles is zorg en kennis, maar vervolging en verlies is een bijwerking. Zorg en kennis is geen nierzoet medicijn. Het is bitter. 7. hoogmoed en overmoed staan op de loer, maar ontsnap aan een vleeselijk leven op een geestelijke manier. 8. de hele wereld bestaat uit zorg. Alle mensen kwamen voort uit zorg. Wat zijn de bijwerkingen van dit medicijn? En ga je niet slechts wanen door dit medicijn, is zorg dan geen oorlog. Wat is zorg eigenlijk? Negen. Alle mensen kwamen voort uit zorg. De bijwerkingen van dit medicijn? Mensen, je ontkomt er niet aan. Het verspreidt zich overal. Houdt alles in de gaten. 10. De hele wereld bestaat uit zorg. En het is allemaal niet houdbaar. Bijwerkingen? De stromen zijn sterk. Elf. De stromen zijn te sterk. En hoe kan je er tegenop als de stroming te sterk is? En jezelf ook wordt weggesleurd? 12. Alle mensen kwamen voort uit zorg. De hele wereld probeert te overleven. En het glipt uit je handen. 13. Of kwamen wij tussen wal en schip in een wereld die nooit werkelijkheid kon worden? Bijwerkingen van het medicijn, 14. Alle mensen kwamen voort uit zorg. Wat is zorg? Wat is oorlog? Er plant zich iets voort wat probeert te overleven. Wat is het? 15. God, wie of wat is God? Een verhaal, waar staat God ergens in deze dingen? Wat is de bedoeling hiervan? Is er wel een bedoeling? Of is alles toch doelloos? Wat als het een waan is? Of een abortus? 16. God is zorg. Maar wat is zorg? Alles kwam voort uit God. Alles kwam voort uit zorg, 17. God is kennis, maar de mens kent niet en maakt zijn eigen goden. 18. Toch bestaat alles uit zorg, zo mooi. Maar die bijwerking in het medicijn heeft bijwerkingen. Is er een wereld in een wereld? Een wereld van zorg in de wereld. Je moet het leren kennen, want zorg is kennis. Of zit er ook weer verschil tussen zorg en kennis, 19. Een mens moet eten om te overleven. Maar zoveel mensen komen om van de honger en door zorg plant de mens zich voort om te overleven. Mensen zorgen voor elkaar en worden dan van elkaar losgetrokken, want de diepere wereld roept 20. Te veel zorg verwoest de mens en te veel kennis, daarom is er nog iets anders belangrijk. Verlies, scheiding, dat verklaart dan ook weer de bijwerkingen. Zonder bijwerkingen zou het medicijn nooit kunnen bestaan en zo is de cirkel rond. 21, een hongermedicijn dus uiteindelijk? We leven ergens tussenin. leven, zorg, honger, zijn allemaal metaforen van de kennis van het medicijn. En je mag nooit te veel nemen van het medicijn. Er zijn nog zoveel andere dingen te doen. 22. Laten we er niet van wegvluchten. Het medicijn heeft ons nooit verder gebracht, maar teruggebracht. 23. Ik blijf liever op een afstand. Een veilige afstand. Het zijn de bijwerkingen van een medicijn. 24. We moeten er zuinig op zijn. Het is schaars, erg schaars. Het kan op een keer zomaar ineens weg zijn. En wat moet je dan? En ik vroeg me af, wat was er eerder, de droom of het medicijn? 25. Door de minste te worden, oftewel je status en positie in het vlees op te offeren, kom je tot de tranenrivier die helemaal terugleidt tot het woord 26. We mogen diep de tranenrivier ingaan en gaan tot het vergetene, ook als we onszelf vergeten voelen. Het is een deel van onszelf. Als we ons vergeten voelen, dan is dat dus een roep van het vergetene tot ons. Een veel wijdere wereld buiten het hek roept ons dan. 27. Als je zorg heeft, dan kan de ander dit ook weer doorgeven. En zo vermenigvuldigt het zichzelf. En zorg is inzicht, kennis. Als je iemand zorg geeft zonder kennis, dan is dat geen ware zorg, maar valse zorg. De rivieren als vruchtbaarheidsbronnen. 28. Je wordt wedergeboren in tranen en hemelen, oftewel in het grote verband van hemelse kennis. Want er zijn ook zoveel valse tranen, de tranen van het vlees. 29. Er is een oorlog te voeren tegen het vlees, tegen de onwetendheid en het ongeduld. De mens moet leren volharden, leren te zijn in de scheppende, volhardende kracht. 30. De mens moet de aarde nog tot volkomenheid brengen. Hiertoe zijn de geestelijke werken aangesteld en hiertoe moet de mens vrucht dragen. 31. Eerst werden de hemelse gezanten geschapen, de paradijselijke dieren... En dat waren beelden van de fundamenten van de mens. 32. Het begon in het water, in de tranenzeen, met de vissen... en zo moest de mens eerst tot kennis komen in de hemelen. Wat daarna kwam, de vogelen. Van lijden tot kennis dus. 33. Het begint in het water, in de tranen, in de verbondenheid met de natuur. 34. Het water grijpt niet, maar laat los, doet afstand en test. Ga dus niet hoger dan je voegen. Neem niet meer dan nodig is. 35. Ga niet zomaar aan land, maar richt je op de vissen en de vogelen en weet waar het voor staat. Laat jezelf niet zomaar gelden. Volg je vlees niet. 36. Ga niet te snel aan land, blijf lang genoeg in het water, anders kom je bedrogen uit. 37. Openbaring ontstaat in de tranenzeen, nadat de mens heeft leren minderen, de minste heeft willen zijn en zo word je de meeste over het vlees. 38. Alleen de minste kan het vlees overwinnen. Het materialisme is de openbaring van het vlees en het is allemaal gestolen. Vlees brengt vlees voort. We moeten daarom goed de scheppingsprincipes kennen, 39. De hemel is gekomen door tranen en besnijdenis, dus niet slechts met tranen, 40. Gedachtes kunnen al snel gaan rondhollen en kettingreacties veroorzaken... en dat moet je afkappen zolang het kan. Soms kan het niet afgekapt worden en is het van de hemelse kennis, dus als een natuuropname 41. Dat is wat het woord doet. Het neemt je tijd en onwetendheid en geeft er zoveel voor terug. Het neemt je problemen en geeft je er zoveel voor terug. Het verandert je wereldbeeld en je emotionele leven. Als je het nog een keer leest, zie je er hele andere dingen in. Telkens wordt er zoveel genomen en telkens wordt er zoveel gegeven. 42. Het woord geeft je handvaten en je kunt oude werelden loslaten. En het leert je het ook weer door te geven aan anderen zodat er geen roem is, maar roes. De mens moet roem loslaten. Het gaat om het principe. Er is zoveel om te nemen en zoveel om te geven, zodat roem helemaal niet nodig is, 43. Zo wordt er een nieuwe wereld gebouwd, of ontdek je een nieuwe wereld. Het is een onbekend deel in de mens, wat alleen door kinderen gevonden kan worden. De kinderlijkheid in de mens, 44. Overdrijf het niet. Neem voldoende rust. Blijf het binnen het verband houden. Er ligt zoveel leegte buiten die belangrijk is. Als het gaat naar de zee, kijkende naar de golven... en aan de andere kant van het woongebied zijn de stranden van de leegte waar alles stopt. 45. Het is van belang subtiel te zijn. Zo kun je putten uit de meer verborgen energieën die van belang zijn voor de geestelijke groei. 46. Wij zien ook het belang in van de rivieren als vruchtbaarheidsbronnen... en daarom ligt alles ook tussen de rivieren in.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 50. De aardse mens forceert te veel, is te oppervlakkig en zo missen zij hun geestelijke doel. De aarde is afgeweken. 51. De aardse gaat door een reeks zondvloeden heen om de aarde te zuiveren. Dit is om de zielen op te nemen terug naar het hogere orion, want zij waren verstrikt in het lagere. 52. De aarde is van het lagere, maar de natuur wijst op het hogere orion. 53. Droom de gangen en de tunnels tussen de dingen in en verdiep ze. 54. Er is een oorlog om voor te bestaan, een oorlog om te overleven. Elke cultuur kent deze overlevingsdrang en zo ook de geestelijke. 55. Wees anders. Het doel is gematigdheid, gematigde energie, waarin er ruimte is voor het andere. Zo wordt de hoogste energie opgestuurd. De mens speelt met energie niet volgens de regels en zo is electrocutie hun lot. 56. Er is een hemelse prediking. Je houdt je nergens zomaar aan vast, maar geeft het weer door. Het is altijd weer stromende 57. Zo kan de prediking ook groeien, komen er steeds weer stukjes bij. Het bewaart altijd een zekere afstand die belangrijk is, werken met meerdere metaforen. 58, je bent niet met jezelf bezig en toch liggen deze dingen in jezelf. Je houdt nergens aan vast, maar durft het te relativeren, los te laten en dan onderga je de ervaring 59. Het toetsen is altijd een belangrijke boodschap geweest. We hebben het dan niet zomaar over wat toetsen een keer bij speciale gelegenheden of belangrijke beslissingen, maar over het toetsen van alle dingen, en dan als een wetenschap. 60. De wetenschap van het toetsen is belangrijk om veilig te blijven in een wereld vol van bedrog. 61. Het is belangrijk om iets goed te laten werken dat er meerdere metaforen worden gebruikt, dus metaforen op verschillende sporen, zo ook bij het toetsen. 62. Je houdt de bal niet voor jezelf, maar de bal moet uiteindelijk het doel in, zodat je begrijpt wat het is en weet wat je ermee moet doen. Soms moet je er niets mee doen en soms kun je het alleen maar op een bepaalde manier of andere manier gebruiken. Je blijft de bal draaien, draait elke steen om om te zien wat het waard is en wat eronder ligt, wat erin zit, met wat of wie je te maken hebt, wat een beeld is van onderzoek. 63. De honingbijen gaan van bloem tot bloem en nemen alleen maar de nectar eruit dat wat ze kunnen gebruiken, dus niet de bloem zelf. Zo moeten we ook met gedachten en ideeën verbeeldingen omgaan die zich opdienen in ons hoofd. We moeten het beste, goede, uithalen en dan weer verder gaan... en niet noodzakelijk het hele idee meenemen. We moeten dus leren ziften, 64. Dan mag je daarna ook de zee in om alles los te laten, om alles van je los te wassen. Dan mag je de golven ingaan, de leegte in... 65. Hierin is het belangrijk om ook die leegtes weer van je af te spoelen, want ook de leegtes en de rust moeten getoetst worden. 66. Je komt zo tot de diepere leegtes in de leegtes en het is slechts een doortocht. 67. Je blijft niet rusten in je eigen veilige leegte, maar gaat altijd weer verder, totdat je aan land komt. 68. De toetswetenschap wijst dus op het belang van het minderen en het hongeren, want als we wanhopig aan dingen vasthouden, dan kan het niet getoetst worden. Alleen in het hongeren is er waarlijk toetsen en worden wij geleid tot de moederbron om daarin wederom geboren te worden en wederom opgevoed 69. Het toetsen moeten dus ze gewoonte worden, en levensstijl, onze natuur. 70. Ook moeten we voldoende aandacht besteden aan het zaaiprincipe als saaiers. Alles is zaad wat we moeten zaaien op de toetsakkers, opdat het vleeselijke kan afsterven en het geestelijke goede en beste kan opgroeien als bomen die vrucht dragen. 71, we mogen de bomen niet opeten, maar moeten wachten op de vrucht. 72. Ook de andere toetsmetaforen zijn belangrijk. Ze vullen elkaar aan en toetsen elkaar ook. Wat we kruistoetsen noemen in de toetswetenschappen 73. De toetser krijgt loon, zoals de zaaier zijn oogst krijgt. 74, er is nu een vleeselijke opname gaande tot de medische god. De mens vreest moeilijke tijden, maar vreest niet de zonde. 75. De mens heeft allerlei soorten vleeselijke vrees, maar is niet godvrezend. 76. De ware, hemelse opname is de opname van hemelse vrezen 77. Wij moeten besneden worden van elke aardse status, opdat we de dingen van het vlees niet volgen. 78. De menselijke kennis is niet op een lijn met de hemelse kennis, dus de mensheid verkiest op een hele andere manier dan dat de hemel verkiest. De mens hoeft hier niet te voldoen aan menselijke voorwaarden maar aan hemelse voorwaarden. 79, bent gij al in de hemel geweest of leeft u allemaal van horen zeggen? 80, het klaagt de mens aan. De mensheid aangeklaagd, 81. Daarom moeten wij de langste weg gaan. De korte weg is de weg die ten verderven leidt. U voelt je dan misschien rijk en gezond, maar van binnen ben je al dood, 82. Smal is de weg die ten leven leidt. Het is een weg waarop je getreden wordt als druiven. Een weg van grote verdrukking, van tranen en geschreeuw 83. Het is een smalle, maar ook een lange weg. En het is de weg van de kennis 84. De hemel is geen letterlijke plaats waar je naartoe kan gaan, maar een ontwaking. De hemel is dus een les die geleerd dient te worden. 85. Wat voedt gij mij, de voedende leegte, de voedende honger, is het niet meer dan de rijkdommen der aarde? Wat voedt gij mij, o voedend mindere tot de spelonken van het eeuwig leven zoveel meer dan vleeselijk leven ooit bieden kan, 86. Wat voedt gij mij, o aarde, ja, spelonken van een eeuwig woord, waarvan het vleeselijke leven nooit heeft gehoord, 87. Waar is nu je God? Misschien ken je dat soort mensen ook wel in je eigen leven. Ik in ieder geval wel. Hun God is niet het geestelijke visnet, maar ze meten alles af aan aardsucces en voorspoed. 88. Hun God is niet de sobere vrees, maar aardse bluf en vleeselijke zelfverzekerdheid en eigen gereidheid. Ze zijn opgeblazen in een toetsloosheid. Waar is nu je God? 89. Zij beseffen niet dat God de verbrokenheid is, de sobere vrezen, om zo te ontwaken tot de grotere hemelse werkelijkheid. Hoofdstuk 3. Geen eer en loon van mensen zoeken. 1. De tocht door de wildernis is een beeld van de opname van de ziel en hij kan voor de hemel zijn ziel geheel uitstorten. 2. De ziel verlangt hier naar de opname tot Godstent. Waar Gods woord is, daar is Godstent. De hemel is hemelse literatuur. 3. Op het smalle pad moeten wij wandelen, wat de besnijdenis inhoudt van de wandel. 4. Door het visnet in ons eigen leven leren wij in het woord te wandelen. 5. Juist vanwege deze werking van het visnet is er dus een grens voor het kwaad waarover het kwaad niet kan passeren. 6. Het lijden wijst deze grenzen aan. Daar mogen wij ons in berusten dat het lijden niet voor niets is. 7. Het getuigt van de overwinning van het geestelijke visnet 8. De vleeselijken leven langs alles heen, draaien om alles heen... en draaien ook alles om als blaffende honden waar niet mee te praten valt. Je trekt bij een vleeslijke altijd aan het kortste eind... want uiteindelijk weten zij alles beter en is het zoals ze zeggen dat het is... en zoals zij het beleven 9. De mens moet besneden worden in werk en wandel. 10. Maar God maakte de mens vuil en zond hem tot de wildernis, tot de aarde. Alles wat hij opbouwde werd afgebroken omdat hij de leegte in moest. Het hongeren was veel belangrijker. 11. Zo kun je toepassen in je eigen leven en heb je een getuigenis, niet zomaar een regeltje die je anderen oplegt. Het is een strijd tegen het vlees, niet zomaar een machtspelletje. 12. De listen en valstrikken van het vleeselijke zijn velen. Er is daarom geen gewone of geringe waakzaamheid die wordt vereist om op je hoede te zijn, maar ijver wat duidt op een werk. 13. Zijn wij ijverig in het onderhouden van het hemelse verbond? Lauwe mensen komen onder verblind inge en komen op de bijpaden en raken zo in grote duisternis, terwijl ze zich steeds gelukkiger voelen, het tijdelijke, verdwaaste geluk van het vlees, of ze hebben heel wat te klagen over dingen die er helemaal niet toe doen en dingen die ze zelf veroorzaakt hebben. Voor elk wat wils. 14. Ben je ijverig als één bij om hemelse honing te vergaderen? Of neem je het niet zo nauw met het hemelse verbond? Er is nog steeds een oorlog gaande met het vlees. 15. Het begin van het geestelijk leven is als het hemelse woord ons aantrekt. Uiteindelijk is de zorg van de kennis van het woord groter dan al het andere. 16. Alle beelden om ons heen zijn, maar tijdelijk om ons hieraan te doen herinneren. 17. Mensen maken beelden van God en spreken elkaar allemaal tegen en voeren oorlog tegen elkaar allemaal om macht en geld. 18. Laat dingen los, laat dingen aan anderen over. Zoek jezelf geen naam, zoek geen eer en loon van mensen. 19. Het gaat om het werk, niet om je naam. Het gaat om het pad, niet om jou. Dit is een hemelse eenzaamheid die de mens tot zichzelf doet keren, 20. Iets doordrong mijn eenzaamheid en nam mij op. En nog voelde ik het gevecht, het getrek. 21 er ligt altijd het gevaar van een vleeselijke ijver. Maar het gaat uiteindelijk om de openbaring van diepere kennis door het lijden en het visnet, wat de hogere weg is. De ijver moet dus altijd gematigd zijn. 22, wat zullen wij dan doen? Gaat het om grote ontsnappingen? Wij vragen om wraak, maar ontvangen geduld en worden tot palmbomen 23. Materialisme en eeuwigheid hebben niets met elkaar te maken, want de materie is maar tijdelijk. Toch maken ze hun eigen eeuwigheid, in het moment. 24. Dat is zware drugs, heel zwaar, als je dat voor elkaar kunt krijgen, een soort schijneeuwigheid te maken. 25. De natuur heeft haar verborgen geheimen. Waarde wordt waarheid, en die is metaforisch en abstract, en in die zin eeuwig, wat ook slechts een metafoor is, want eeuwig betekent gewoon komen tot de diepte. Komen tot het fundament van het bestaan 26. Je hebt tijden je andere wang toegekeerd, maar dan heb je ineens een geestel in je hand en is het genoeg. 27. Ren de wildernis in, ren naar de bergen, want vandaar komt het heil. Blijf niet staan. Zonde je af en ren voor je leven. Je kunt het gevecht niet winnen. Het is veel te sterk. 28. Ook niet zomaar met gnosis kom je hier doorheen, maar alleen door het lijden en het visnet. 29, zonder het visnet is het trouwens al helemaal geen kennis, 30. Je kunt vluchten, maar hoe krijg je het uit je? 31. Daar moet je dan maar op wachten totdat het beest slaapt, 32. Zijn we klaar om al het aardse los te laten en de berg op te gaan voor hemelse openbaring in plaats van menselijke, vleeselijke openbaring? 33, de bloedzuigers razen op de aarde. Wij worden nu geroepen. Door het lijden en het visnet en door hemelse pijlen worden we losgebroken en kunnen we de berg op. 34. Door de hemelse pijlen zullen wij uiteindelijk niet geheel te gronden gaan. Het enige verkoren is het geestelijke. 35. Zij die naar het letterlijke leven zijn volgelingen van het materialisme en hebben de stof verheven boven het geestelijke 36. Zondert u daarom zoveel mogelijk af om het woord en het geestelijke te zoeken en niet een prooien te vallen aan het materialisme en zijn dienstknechten 37. Het zoonschap overwint de zonde, want het zoonschap is onderworpen aan de moederkennis 38. Geloof is kennis en gehoorzaamheid tot kennis. Dit kan alleen door het geestelijke. 39, het is dus niet totaal onvoorwaardelijk, maar het komt van twee kanten. De geestelijke vrezen is het begin van de kennis. Het gaat hier om principes en niet om personen. 40. Het gaat hier om geestelijke maatstaven en dat is een groot verschil. Niet naar vleeselijke werken, dus ook niet door vleeselijk loon, maar door geestelijk loon. Geestelijke genade is loon, de intrinsieke waarde en het betalen van de prijs. 41. Het geestelijke visserschap en het lijden is als een middel om tot waarde te komen en tot betaling. Dit is de enige manier waarop de uitverkiezing werkt. De mens moet zelf kopen. Het mag de mens niet zomaar in de schoot geworpen worden, want dat zou verkrachting zijn en slavernij. 42. De genade ligt in het feit dat het valse rechtssysteem wordt uitgeschakeld. Men kan er dus niet komen door vleeselijk recht. Een mens kan het niet beoordelen. 43. Hier worden menselijke, vleeselijke wetten omzeild. God heeft daar niets mee te maken. Maar God heeft wel een hogere wet waaraan alles getoetst wordt. We moeten het niet toetsen aan het vleeselijke, maar aan het geestelijke 44. Het vleeselijke verland de mens met luiheid, waarin de mens zelf niets meer hoeft te worden en alles heeft geprojecteerd op iemand anders. 45. Als het geestelijke touw komt, kan het vlees niet meer in de weg staan. 46. Dit is de onweerstaanbaarheid en onontkoombaarheid van de toetsresultaten in het volhardend eeuwig toetsen, waarin het woord de mens tegemoet komt. 47. De uitverkiezing is het geheim van het eeuwig toetsen en het teken ervan is het hongeren. Alleen het hongeren brengt ware vrucht voort. 48. Het woord wil geen eenrichtingsverkeer, want dat is verkrachting en slavernij, maar het woord wil wederzorg. 49. De genade is alleen onverdiend naar de vleeselijke maatstaven, want de mens hoeft het vlees niet te dienen en hoeft geen punten te scoren tot het vlees. Genade is hemelsloon. Je hoeft er niks voor te doen om het vlees te behagen, maar je moet er in het geestelijke alles voor doen. 50. Het is gewoon heel simpel dat het vleeselijke, het slechte, niet verkoren is, want dat is slechts een doortochter van de mens besneden moet worden. Het enige verkoren is het geestelijke 51. Dit gaat over het innerlijke kind. Letterlijk gezien gebeurt er niets door een genadeverbond. In die tijd was men in strijd met de aflaat en moest men die wet buiten werking stellen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen hogere wet is. Het genadeverbond is daarom slechts een deelwaarheid. 52. De werken van het vlees mogen dus niet meer als autoriteiten worden gezien... omdat het woord daarboven staat en de wegen van het woord zijn ondergrondelijk. Daar heeft de mens niks over te zeggen. 53. Door gerechtigheid kunnen straffen opgeheven worden. 54. Gerechtigheid kan alleen plaatsvinden door het zoonschap en zorg. 55. De mens voelt zich van God verlaten omdat de mens moet leren niet altijd alles op een ander te projecteren, maar het zelf leren doen. Het zoonschap brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, want de zoon moet uiteindelijk zelf een zorg leren zijn, ook voor zichzelf. 56. Ware zorg is altijd onderwijs. Vele zijn geroepen, maar weinig geven aan de roeping gehoor. 57. Gods genade is geestelijk loon, vrucht van onderwijs, niet door het vleeselijke. 58. Dit vindt dus plaats door het Woord. Door onderwijs, door opvoeding in het Woord, komt de zoon, het zoonschap, te staan boven het vlees om dit met zijn voeten te vertreden. 59. De vrouw is een beeld van het werk, dus het zoonschap moet ook worden tot werkerschap. 60. Alleen zij die gehoor geven aan de roeping worden zo geschapen. De mens is geschapen naar Gods beeld. Zo zal de mens heersen over het vlees. 61. De mens moet komen tot de hemelse werken om de banden van de slavernij tot de zonde te kunnen verbreken. 62. Het geestelijke visnet is een teken van soberheid, de strijd tegen het materialisme en genotzucht en ook de strijd tegen zelfzucht. 63. Geloof is de verwachting van het hogere, maar meer in een afwachtende, toetsende houding, opdat er geen vleeselijke inming is en daarom moet de mens eerst zwak zijn, anders zou de mens het vleeselijke aangrijpen en ermee op de loop gaan. 64. Een hart sterk mens valt al snel in grootheidswaanzin en kan door zijn hardheid niet luisteren en onderzoeken, want hij heeft immers alles al 65. Daarom zijn de hemelse pijlen zo belangrijk, 66. Dat je niet mag zondigen en dat er tegen de zonde wordt gewaarschuwd, dat is iets van de natuur en dat is de zorg van de moeder, omdat de zonde nu eenmaal de ziel bederft. 67. Het is dus de bescherming door de moeder die haar kind limieten oplegt. 68. Er is altijd een bepaalde mate van onvoorwaardelijke liefde van de moeder voor haar kind, maar een diepere relatie met de moeder is voorwaardelijk. Komt van twee kanten. 69. Er is echter nooit een situatie waarin God er niet meer is. Ook al heeft de mens het goede totaal verworpen, dan is het goede er toch voor de mens. Alleen de relatie kan dan niet te diep gaan en de mens is dan bezig zijn levensbron uit te doven, omdat de mens alleen maar waarlijk kan leven door het goede. 70. Als de mens niet meer goed is. God is altijd goed 71. Er is te weinig zorg van mens tot mens. Er is grote onverschilligheid. De mens heeft niks geleerd, 72. Zorg wordt voortdurend onder schot gehouden. Daarom moet men zorg beveiligen door waken en bidden... om ervoor te zorgen dat zorg geen verraden wordt. Want dan is zorg geen zorg meer, 73. Het is altijd een samenwerking tussen de mens en de hogere principes. Het zelf staat niet op zichzelf. Er is altijd een samenwerking tussen het nog niet en al reeds. Vandaar dat de metafoor van theologie zo belangrijk is. Het betere komt altijd het onvolkomene tegemoet. Hoofdstuk 4 Hoop door het Zoonschap 1 Gebed, oefening en het geestelijke visnet is het pad tot discipline en geleerdheid. 2 Geleerdheid is een vies woord voor velen, niet slechts omdat er ook veel misbruik is in vleeselijke geleerdheid, maar omdat het de drugs uitstelt en indamt. 3 Vleeselijkheid en ware geleerdheid gaan niet samen. Het vlees denkt korte termijn en de geleerdheid denkt lange termijn. 4. Maar het vlees wordt dus gedoofd door geleerdheid door de wijsbegeerte. 5. De vrucht in sobere geloofsoefeningen, oftewel in het volharden toetsen en de geleerdheid in de toetswetenschappen, doodt het vlees. Het is vrucht tegen vlees 6. De mens is vleeselijk verkocht onder de zonde. Daarom moeten wij strijden tot de laatste ademtocht. De goede strijd moet gestreden worden. Het zoonschap geeft hoop, want dan verbinden wij ons aan de moeder en de moeder zal voor haar kind zorgen, haar kind voeden en behoeden om het kind zo in gerechtigheid op te voeden tot de overwinning over het vlees. 7. zaken is het pad van zorg en dat je juist door zorg te gaan oefenen dit pad kunt ontdekken, want het ligt tamelijk verborgen tussen de bossen. Het is een ondergronds pad. Het ligt niet voor de hand acht. De natuurprocessen zijn druk bezig te herscheppen en alles is creatief materiaal. Alles om je heen bestaat uit bouwstenen die je kunt gebruiken, 9. Weer gaat het om herschepping, dus geen New Age nieuwe schepping. Dit gebeurt door de ware zorg. 10. De zorg laat dus niet zomaar de geschiedenis los, maar wil die herstellen. 11. Alles in deze wereld gaat dus om het herstel van de hemelse zorg. Het betekent ook het doen voortkomen van het verborgenen, het beste eruit halen. 12. De hemelse zorg is een geheimenis waarvan het kennen vrucht is. 13. Dat doe je op een veilige afstand. Je bent geen verrader. Je moet eerst zelf het moeras uit... voordat je anderen eruit kunt trekken. En dan moet vanaf een veilige afstand het moeras herschapen worden. Dat is wat zorg is. 14. Het kan alleen herschapen worden op een veilige afstand... en als de mens in de gaten gaat krijgen dat het slechts abstract is. 15. Zodra je hemelse zorg uitoefent... en dat wat om je heen is wenst te herstellen dan behoor je waarlijk tot het hemelse vissersvolk 16. Als je hemelse zorg hebt, dan houd je je intens bezig met de verdieping, het herstel en de herschepping, omdat het het fundament is van de huidige samenleving. 17. Door gebrek aan onderwijs en bespreking is ieder mens door aan de drugs geraakt, wat diep in de botten en de genen is doorgedrongen. 18. Als je hemelse zorg hebt, dan bewaar je het geheimenis van de hemelse zorg en deel je dit ook oprecht uit aan anderen, opdat zij ook mogen ontwaken tot het grote geheimenis 19. Bedenkt wat de mens nog allemaal moet leren, maar de hemelse zorg is onderwijzen, niet meelopen. Twintig, alle leven zij in dromen, aan de drugs en aan de alcohol, haar wegen kennen zij niet, slechts volgende de moeder van kwaad, de moeder van ik weet het niet, want er was geen hemelse zorg om te weten, ontwaak, breng uw onderwijs tot de scholen, tot verdieping en hemelse zorg 21. De hemelse zorg blijft niet aan de oppervlakte, maar gaat de diepte in, het binnenste. 22. Het is belangrijk dat er allereerst een worsteling plaatsvindt met God... in de geestelijke arena, zodat de mens geen valse, ongetoetste goden volgt. 23. Het gaat niet om goden, maar om kennis... en alle kennis moet eerst onderzocht worden, getoetst. Dus de mens mag ook niet zomaar blind vertrouwen en zich blind overgeven. 24. Dat doet de mens ook niet als de mens een vrouw ontmoet. Hij moet haar eerst leren kennen en testen, als in een worsteling, 25... De mens kan niet zelfs zomaar tot de gerechtigheid komen, maar door andere middelen, want er is zoveel valse gerechtigheid. 26. Er moet dus eerst getoetst worden en gekomen worden tot de ware principes om tot de gerechtigheid te naderen. 27. Zo kan de ziel tot rust gevoerd worden en tot eeuwig leven, als eeuwig vruchtbaarheidsprincipe, iets in de natuur. 28. Geloof kan al snel misbruikt worden als men geen zuiver begrip heeft wat het ware geloof is. 29. Het toetsen gaat alleen in volharding waarvan het dochterschap een beeld is. Alles wat daarbuiten valt zijn slechts de machten van dochters die het prinsessenschap grijpen zonder principes. 30. Het loopt er langs. Het is tegendraads naar het hemelse, stijfkoppig naar het hemelse, want het is vleeselijk. 31. Het vleeselijke houdt zich dom en maakt alles van kwaad tot erger, want de onwetendheid van zijn blinde geloof is zijn zaligheid. 32. Als we door de hemelse overstromingen van kennis worden meegesleurd, dan worden we geworpen in de oneindige natuur. Deze kennis is dualistisch. 33. In een wildernis komen wij de hemelse natuurvrouw tegen door de besnijdenis van het verstand. Dat is waarvan de vrouw een beeld is, de besnijder. Hoofdstuk 5. Het geestelijke is uitverkoren. 1. Ik kwam tot haar en zij liet mij een nederzetting in de wildernis zien van een markt waarop ik moest dwalen om de juiste dingen te kopen. 2. Alles moest verdiend worden, gewonnen worden. 3. Door de besnijdenis wordt het vlees verwijderd, wat dus heel simpel de ware uitverkiezing is, namelijk dat het geestelijk is uitverkoren en niet het vleeselijke. 4. Het is onbereikbaar voor het menselijk verstand, want het is oneindigheid. 5. Ik had dromen over die absolute onbereikbaarheid en oneindigheid. Als het menselijk vlees probeerde aan te raken, dan verwijderde het zich als een moeder die haar kind in bescherming nam. Het was allemaal te gevaarlijk voor het kind. 6. Nadrukkelijk had God getoond dat het om de hemelse prediking ging om de natuurmoeder om je oordeel te matigen, omdat je wel eens een gebrek aan kennis zou kunnen hebben. 7. De ware kennis begint bij het vaststellen dat je niets weet en wat de definitie is van het ware geloven. 8. De hemelse prediking, de natuurvrouw, is datgene waarin de mens zijn oordeel moet verzwakken. Want de mens heeft de waarheid en de ander overmatig geoordeeld, wat iets van het vleeselijk is. 9. Door hemelse zorg ging de natuurvrouw vanuit de hemel tot de mensheid. 10. Zij kwam tot de mensheid in de onderwereld om hen het pad te tonen. 11. Dit is het dualisme en een groot geheimenis 12. Het zoonschap staat voor de hemelse zwakheid, het ware geloof, en het dochterschap staat voor de volharding. 13. Zo wordt hemelse zorg, de ware genade, opgewekt en kan de mens tot de eeuwigheid binnengaan. Zij worden door de natuurvrouw, door de hemelse prediking, geroepen. 14. Het kan alleen maar binnengegaan worden door de ware geestelijke werken te doen, oftewel hemelse zorg, de ware genade. 15. Door de hemelse zorg sterft het vleeselijke af. Zonder het dochterschap, de volharding, zou dit echter niet kunnen gebeuren. 16. Het vrouwelijke betekent de intrinsieke waarde, het betalen van de prijs, het brengen tot waarde. Dit heeft een oorlogsverband. 17. Vandaar dat het niet alleen gaat om het zoonschap, maar des te meer om het dochterschap. 18. Er is vrijmaking met de sleutel van hemelse zorg en volharding, het dochterschap. 19. Matig je oordeel. De mens oordeelt, maar God beschikt, oftewel er is een oneindige hemelse kennis... ...waartegen het menselijke oordelende vlees hardnekkig strijdt. 20. De mens kan het niet aanraken. Het is alleen aan God. Maar uiteindelijk moet de mens door toetsen en profetie wel God door zich heen laten werken. 21. Laat dit dan slechts hemelse zorg zijn. Het ware oordeel is slechts een vrucht van hemelse zorg. Daarbuiten is elk oordeel vleeselijk en wordt zo gesnoeid. 22. De kinderen zijn de kinderen van hemelse zorg, oftewel de verkiezingen en de oordelen die uit geen andere bron mogen voortkomen dan uit de bron van hemelse zorg waarin volhard is door het dochterschap, wat de ware genade is. 23. De mens komt niet tot het dochterschap dan door het zoonschap, oftewel de hemelse zwakheid, wat het ware geloof is. 24. De middelen van genade moeten biddend gebruikt worden en het verwijst dan naar de geestelijke arena waar men met God worstelt. 25. God toont niet voor eeuwig. Het ravijn is de baarmoeder, een vertaling en herschepping. 26. We mogen niet de wegen van God naspeuren uit sensatielust, maar vanuit hemelse zorg. We mogen ook niet overmatig weten, gulzig worden in het weten, maar alleen weten datgene wat nodig is en nuttig. 27. Het vleeselijke strijd altijd tegen het geestelijke, stelt het geestelijke altijd verkeerd voor en pretendeert vaak zelf het geestelijke te zijn. 28. Religie is een kunst van misverstand en misinterpretatie. Je mag beseffen dat God hemelse zorg is en door zelf hemelse zorg te hebben mag je wat van de hemel ervaren. 29. Er zijn zoveel leugens om ons heen. Het vlees ligt, en het vleeselijke houdt kinderen onder water in de leugens. Vandaar dat er bevrijding mag komen voor elk kind. 30. Er is een hemelse uitverkiezing waarin je beseft dat het juist de hemelse zorg zelf is die is uitverkoren en daarmee in ieder die je naar wandelt. 31. Ik kwam tot de onderwereld en zag kinderen in kooien op karren en zij werden verkocht. 32. Ergens ver weg werd water tot melk. Niemand kent het en er wordt niet over gesproken. Waarom zou gij oordelen als het ware oordeel de vrucht van hemelse zorg is? 33. Waarom leeft gij dan nog? Zie, het ware leven is hemelse zorg. Hoofdstuk 6. Geen vrije volkskeuze in de hemel 1. De vader is een beeld van de verbrokenheid in het zoonschap. Want de zoon wordt zelf ook geleid tot het worden van de vader. 2. De zoon is het innerlijke kind van de vader als vrucht van de verbrokenheid. 3. Nu moet men tot de vruchten van komen. Er groeien bomen met vruchten die gevaarlijke schillen hebben... ...opdat de vruchten niet gegeten worden door dwazen. Dwazen komen door deze schillen om vier. In de hemel is geen vrije volkskeuze. De meeste stemmen gelden niet. De hemel wordt geleid door het woord vijf. Alles komt van diep. Daar komen de stromen van leven uit voort. Waarheid is de vrucht van waarde. Het laat zich niet beïnvloeden door vleeselijke autoriteit en vleeselijke meerderheden. 6. Het is niet vleeselijk dwangmatig. De waarde ligt juist in de ambiguïteit, de meervoudige interpretatie. 7. De hemel is een cyclus van wijsheid, niet eenzijdigheid. 8. vleeselijke die aan de sociale druk zijn drukken, graag de hemelse zorg weg. Ze hebben een groot probleem met hemelse zorg, want dat is de grote spelbreker, neemt een drugs weg. Ze willen deze moeder niet. 9. Zij leven in de wenswereld. De mens heeft God zo kortzichtig gemaakt als zichzelf. Daarom is dat wat ze vandaag de dag God noemen, vaak gewoon de vleeselijke schil. 10. Je kunt het vlees niet zomaar van je afwerpen, maar je moet erin doordringen tot de vrucht. 11. Dit is een hemelse wetenschap en ik heb het ervaren. Er is een opname en ook jij mag tot de opname behoren als je in ernst deze wetenschappen oefent. 12. Het bewijs kun je dus alleen maar zelf ophalen. Het bewijs is persoonsgebonden, want anders zouden de dwazen het ook kunnen krijgen. 13. Het bewijs is dus niet materieel, maar geestelijk en voorwaardelijk. En wordt alleen gedeeld in de hemelse kennis. Zij is geen goedkope hoer. 14. De slaap is de onderwereld. En van daaruit komt de droom, het zoonschap, als een geboorte loskomend van het vleeslijke. In de slaap ligt dus de bevrijding. 15. De geestelijke zoon legt al zijn aardse status af en laat weer ruimte voor de meer geestelijke dingen van de droomwereld, van meer geestelijke waarden in plaats van de aardse waarden. 16. De geestelijke mens heeft vele dromen, moet over vele treden van de ladder tot de hemel. 17. De uitverkiezing betekent dat je moet strijden om te overleven en hierin moet je leren varieren, isoleren, aanpassen, integreren en internaliseren. 18. Een lui verstand wil niet kritisch denken. 19. Er is een natuurlijke uitverkiezing. Je moet anders zijn en toch je kunnen aanpassen om te kunnen overleven. Dat is de prediking van de wilde jongens. 20. Zij prediken de subtiliteit en de oneindige verscheidenheid van de natuur... die eenzijdig en bekrompen mens die denkt dat hij alles in kannen en kruiken heeft... uiteindelijk zal overweldigen. 21. Alles is een gedeeltelijke waarheid. Je komt nooit ver. Alles verletterlijk zich weer opdat het daarna weer dieper vergeestelijk kan worden. We zijn op de golven die steeds hoger gaan en steeds dieper. Hebben we de nachtmerrie nodig? 22. Het werkt door tegenstellingen, want zo is er ook weer samenstelling 23. Moet ons verlangen niet zijn te zijn in het geestelijke visnet om het woord te zullen ontmoeten? 24. Zoveel gevaren zijn er in de wildernis, zoveel aanvallen, zoveel valstrikken, zoveel angst en pijn, honger en dorst. Er is geen gemakkelijke weg. 25. De mens moet terugkeren tot de oerwaarde van het menselijk bestaan. 26. Het betekent loskomen van de wereld waarin je bent geplaatst... om te komen tot een geheel andere wereld. 27. Zo wordt het hemelse zaad niet besmet. 28. Het betekent de kleine bekrompen wereld achter je te laten... om je barmhartigheden uit te storten in de veel grotere wereld... waar ze je nooit over hebben verteld. 29. Dit gaat gepaard met een verborgen bloedende wond van een hevige worsteling. 30. Je moet alles opofferen om jezelf te verlogenen. Het vraagt het offer van familie en vrienden, van vaderland en kerk, van veel genot en weelde. 31. Wandel door het geestelijke en niet door aan schouwen. Dat is de betekenis van het ware geloof. 32. Het geestelijke visnet moet gesteld worden tegenover de afgod. 33. We kunnen denken aan de gelijkenis van de hemelse visser en de hemelse jager 34. Het ware geloof, oftewel het geestelijke leven, leeft door doorzicht. Leeft niet in de dingen die op de aarde zijn, maar in de dingen die boven zijn. En dan is er een strijd tegen een heleboel bijgeloof. 35. Wat je om je heen ziet zijn slechts de donkere spiegelingen van jezelf. Door de geestelijke slaap in te gaan mag je komen tot de hogere dromen, je hogere droomzelf. 36. Je bent in diepe, duistere wildernis om daar je barmhartigheid te brengen. Hoofdstuk 7. De valse roem van de dubbele ijver. 1. Een eens gegeven is gegeven. Pak je het terug om nog een keer te geven, dan ben je een dief en een bedrieger. Je bent dan bezig je naam te maken en een stad. 2. Het is de roem van de dubbele ijver uit een bedrieglijke offer en het voorwensel van wijding, God ontroven van iets wat al van God was, 3. Keer terug tot de sobere natuur die niet pronkt. Goede melk behoeft geen krans. 4. Het lijden zal bloeien op een geestelijke manier, niet op een vleeselijke manier. 5. De vleeselijken zullen nooit je vruchten zien, want zij zijn vleeselijk. 6. Zij willen dat je als hen bent voor eeuwig water gieten in een bodemloos vat. Dat is hun feest. 7. Alleen ijdelheid en nutteloosheid zijn op dit feest uitgenodigd. 8. Ze hebben hun leven gewijd aan het verkondigen van leugens. 9. Eerst is het belangrijk deze invloeden in jezelf te onderkennen. Water naar de zee dragen of liever gezegd, je gaven aan de rijken geven, opdat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. 10. Wij mogen wachten op de regen die alles verdeelt. Laat de kloof tussen arm en rijk maar vollopen. 11. Zaai het goede zaad en verwacht een goede oogst. 12. De mens kan ook leren van slechte voorbeelden. Die moeten er ook zijn om te laten zien hoe het niet moet. Dat is ook een onderdeel van de kunst, want kunst kan ook heel ontmaskerend zijn en richtinggevend. Zo van, hier moet je niet zijn. 13. Ze doen ons rennen, doen ons vluchten, doen ons weer bouwen, steen voor steen 14. Ze doen ons uit onze slaap te doen ontwaken, om ons op te roepen tot de oorlog. Ze zijn ervoor om de mens te doen overleven. Word niet zoals ons. 15. ze dragen hun sieraden en make-up en dienen slechts een zelf. Kijk naar ons. Zo moet het dus niet 16. De mens moet de tekenen leren kennen. Het is een oerwoud. Elke stap kan je laatste zijn. De roofdieren en hebben honger. Ze willen je met huid en haar verslinden. De oorlogsbesnijdenis 17. Het loon is een oorlogsloon, een triomf dus. 18. De vruchten van de geestelijke oorlog zijn gemeenschappelijk, worden eerlijk verdeeld, 19. Er wordt niet gezaaid, niet gesnoeid, niet geoordeeld, maar men leert dingen van een andere kant te bekijken en komt zo tot een veel hogere hemelsonderscheiding, 20. De mens moet hier alles loslaten, 21. Strijd om in te gaan. Worstel om te kunnen studeren, 22. Er zijn predikanten en geleerden nodig die kunnen uitleggen, 23. Het zoonschap is ook adoptie, 24. Je bent eerst naar binnen uitgezonden, tot je innerlijke natuur, tot de onderwereld. 25. We moeten naar de natuurbronnen gaan, 26. Veel is zinnenbeeldig, maar door gebrek aan onderwijs is de mens verwilderd en heeft men alles verletelijkt. 27. De mens kan opgenomen worden tot innerlijke leiding en onderscheiding. Meer als de stroming van de hemelse rivier. 28, zo krijg je weer een juist zicht op de dingen... krijg je de sleutel tot de ware betekenis... en worden dingen weer teruggedraaid, 29. Het is een roepende en trekkende literaire geestelijkheid... in de verborgen diepte als vrucht. 30 marktvleeselijken zullen het ontkennen, verdraaien en bespotten, 31. Het geestelijke visnet is een dwaasheid en een leugen voor de wereld, 32. In het geestelijke visnet vindt uiteindelijk de adoptie plaats. Het is het geheimenis van het vruchtdragen. Van daaruit stroomt al het leven. 33. Het is een discipline waarvan niet afgeweken mag worden. 34. Je mag niet te snel of te langzaam gaan en dit is ook tot afsterving van het vlees. Er zijn geestelijke messen tegen alles wat niet op het pad blijft en alles wat niet in het ritme blijft. Het vleeselijke dus, als een cyclische besnijdenis, als een oorlogsbesnijdenis. De geestelijke vissersboot als beeld van de zorgvuldigheid. 35. Het meerdere is het mindere en het mindere is het meerdere. Oftewel, minder is meer. De eerste zullen de laatste zijn, 36. De vrucht van zorgvuldigheid is de droefheid over de zonde. Als er een gebrek aan droefheid is over de zonde, dan is er dus ook een gebrek aan zorgvuldigheid. Want de zorgvuldigheid verheugt zich niet over de zonde, Integendeel. 37. Maar tevens verheugt de zorgvuldigheid zich over het waarnemen van deze vruchten en verheugt de zorgvuldigheid zich over het goede en zijn gebrek hierin ook weer een gebrek aan zorgvuldigheid. 38. Zorgvuldigheid is een zuiverende werking, het wezen van God. 39. Men raakt in de vaste grip van sobere zorgvuldigheid erin verstrikt, opdat men niet vleeselijk zorgeloos wordt en niet door lichtvaardigheid en ijdelheid wordt weggesleurd, want dat zijn vleeselijke vertragingen. 40. Zorgvuldigheid is gericht en onderscheidend hierin... waarvan de geestelijke vissersboot een beeld is. 41. Hier valt de mens dus in de hemelse slaap... om opgenomen te worden tot de hemelse droom... wanneer het voorhangsel van vleeselijke arbeid scheurt. 42. Zorgvuldigheid is een bewarend onderhoud... bindend en ontbindend, innemend en uitstotend. 43. Het hoge zal verlaagd worden en het lage zal verhoogd worden. De mens is op de hemelse golven, 44... Zorgvuldigheid is dat het hogere altijd weer lager gaat dan het lagere, om zo vanuit de diepte, niet vanuit de hoogte, het lagere op te nemen tot het hogere. 45. Zorgvuldigheid is het ware hogere dus, die altijd weer golfbewegingen maakt als de hemelse zee. 46. De zorgvuldigheid is het ware hemelse woord wat in onze harten is opgetekend. 47. Dat is dus een diepe natuurbesnijdenis als de voorhangsels gaan scheuren. 48. Het kind valt in een hemelse slaap om van uiterlijke, vleeselijke, ijdele waarde van onverschilligheid te komen tot de innerlijke waarde. 49. Het kind valt in slaap om zijn aardse status af te leggen. Het gaat niet om status, maar om waarde 50. Het is een beeld van de hemelse vergetelheid, de rivier waarin je alles vergeet. Dat wordt allereerst opgewekt in de hemelse slaap. 51. Ook als je gaat slapen, elke avond gebeurt het dat eerst je geheugen geheel wordt gewist en je niks meer weet. Op een bepaald punt weet je niet eens meer wie je bent en waar je bent. 52. Ons innerlijke kind is gaan slapen, los van alle vooroordelen en de vrucht van zorgvuldigheid. 53. Alleen de wenenden komen binnen, zij die bedroefd zijn over de zonde en niet lichtvaardig overal rondhuppelen om in elke glimmende appel te bijten. 54. De zorgvuldigheid verkoopt zichzelf niet als een hoer. 55. De eeuwige zorgvuldigheid heeft dit kind heeft uitgezonden als een geestelijke visser. 56. Het kind wordt de wildernis ingezonden tot de buitenste duisternissen om het verloren zelf te vinden. 57. De mens moet komen tot de eeuwige hemelse slaap om zo tot de eeuwige, oftewel volkomen, droom te komen. Dit is dus het pad van het geestelijke visserschap om een einde te maken aan de vleeselijke slaap en de vleeslijke droom, om de mens los te maken van gevaarlijke drugs, 58. Volgen we het vlees, de mensen, of volgen we het hemelse pad van het geestelijke visserschap? 59. Zijn we de listen van het kwaad vergeten? Ze willen je ziel afroven. Ze willen alles van je hebben, 60. Niemand strijdt met succes tegen de hemelse natuur. Ze ontvoeren kinderen, hersenspoelen ze, chanteren ze... met omkoperij, verwennerij, om die kinderen zo te lokken. 61. Ben je al op de vissersboot? De vissersboot is de bewarende zorgvuldigheid. De rest is een gevaarlijke drugs die dat allemaal uitschakelt. 62. Laten we opgaan tot de geestelijke vissersboot... en de werken van het vlees en al hun leugens achter ons laten. Het is allemaal ijdelheid. 63. Je hebt droefheid over de zonde, als vrucht, en daar mag je je ook in verheugen, in deze vruchten. 64. Je mag je dus ook verheugen over het pad van het geestelijk visserschap. De mens is toegewijd aan de vleeselijke moeder van de zonde. 65. Wat er om ons heen gebeurt zijn gewoon spiegelingen die een diepere betekenis hebben. 66. We kunnen niet zomaar naar alles kijken en naar alles luisteren, want we moeten oppassen. 67. Als je naar haar kijkt, dan versteen je of sterf je. En zo sterft er telkens weer een stukje af. Dit heeft trouwens altijd een dubbele betekenis, 68. Nu is het zoonschap nog in een vleeselijke slaap, toegewijd aan de vleeselijke moeder der zonde, wat een zeer aardse moeder is. 69. Daarom mogen wij in het zoonschap wachten op de hemelse slaap, de hemelse zwakheid die ons tot de hemelse moeder brengt, onze ware moeder 70. We zien het loslaten van vleeselijke kennis in de rivier van vergetelheid opdat de slaap dieper zal doorzetten tot de hemelse droom, de vrucht van zorgvuldigheid. 71, daar is dit verschijnsel, wat ons loskapt van vleeselijke banden, van groepsdenken en familiedenken, want dat is allemaal heel erg bedriegelijk en het zijn voorhangsels die moeten afvallen en voorhangsels die moeten scheuren, 72. Het brengt overtuiging van zonde en daardoor ook de nodige droefheid over de zonde en strijdlust tegen de zonde. 73, de aardse kennis wordt afgenomen, vergetelheid wordt je deel terwijl de slaap dieper vat, totdat je slechts weent en dan droom je. Dat is wat de hemelse tranen zijn. Hoofdstuk 8. De mens is in duister gevangenschap van de zonde 1. Door vleeselijke sterkte sterft het oog 2. Door de zondeval beroofde de mens zich van het beeld van God. En nu gist iedereen maar wat over wie of wat God is en volgen hun eigen wegen. En de mens is hierin hard geworden, niet zachtmoedig. 3. De mens is zeer bazig over anderen willen regeren, belasting innen van anderen en is niet in ware zorg over de ander. 4. Als een kind zo verdwaald raakt... en wordt opgevoed door de machten van het vlees... in duister gevangenschap en daarin omgekocht is... dan is een ware hemelse moeder een vijand in zijn ogen. Hij is geheel tegen haar opgezet. Die moeder verwendt hem namelijk niet overmatig... met ijdele, vleeselijke dingen... en praat hem ook niet naar de mond. Bij haar heeft hij niet altijd gelijk... en krijgt hij niet altijd zijn zin... wat vaak veel gejammer tot gevolg heeft... Maar daar bekommert zij zich niet om, want de ziel van haar zoon is belangrijker, het lange termijn welzijn. 5. Wij mogen blij zijn met elk hemels hek die ons beschermt tegen de sluwe machten van het vlees, van de zonde, want het zijn gevaarlijke verdovende middelen voor de ziel 6. In de nachtmerries van de feuters wordt het bloed van de kinderen afgetapt en ze worden verdronken. Kinderszielen moeten uit de muren bevrijd worden en teruggegeven worden aan hun hemelse moeders 7. Wat we om ons heen zien is niet zomaar kapitalisme, maar casino-kapitalisme, oftewel winstmaximalisatie, van mensen die op de kortst mogelijke termijn zo rijk mogelijk willen worden, ten koste van anderen. 8. De jeugd begrijpt de tekenen niet van deze stroming, van het flitskapitaal, wat ook door kleding gaat, lichaamshouding, muziek, mode en trend. 9. Als je de tekenen niet begrijpt, ga je er dan in godsnaam zo snel mogelijk in verdiepen. Het is overal om ons heen. Het is oorlog om je ziel. 10. Niks gebeurt zomaar, er is geen snelle bevrijding en men liegt er maar op los. Dit is de drugs die men verkoopt. 11. Eens nam men van dit zoete vergif en betaalde een hoge prijs en ook hun kinderen leden hieronder. Nu zit men vast. 12. In de diepte komt het erop neer dat volharding in vleeselijk geloof niets uitwerkt. 13. In het materialisme om ons heen is vleeselijke volharding een vereiste in het rijk van het kwaad. 14. Je moet daarvan een teken dragen, tekenen van de volharding, of liever gezegd verharding, in het vlees. 15. Uiteindelijk beslist het woord, en niet een organisatie of religie of geloof. 16. Vleeselijke kennis is geen vereiste. Je moet juist loskomen van vleeselijke kennis, want dat zijn slechts vooroordelen zonder substantie. 17. Er is veel meer gaande dan zomaar het ogenschijnlijke leven. 18. Telkens als je slaapt, zij je voor je verdere leven totdat je droomt wat een beeld is van het openspringen van het zaad. 19. Er komt dan een heleboel energie vrij, verborgen stoffen... en die gaan chemisch op elkaar inwerken. 20. Als je dan uiteindelijk wakker wordt voor de nieuwe dag... dan is dat puur een cryptische beleving en ervaring van de oogst... de Hemelse Vissersboot 21. Het gaat er niet om zomaar een onderwijzer te zijn, maar een getuige. 22. We zijn er niet voor om allemaal maar door te geven... wat anderen in boekjes hebben geschreven maar we zijn ervoor om getuige te zijn van deze diepere dingen 23. Wees niet te snel tevreden en overtuig jezelf niet te snel. 24. Stel het niet mooier en beter voor dan het is, anders wordt het je tot een strik. 25. Vleeslijken willen materieel bewijs voor geestelijke dingen, maar laten ze eerst maar eens de materie zelf bewijzen. 26. Het is een gebrek aan geestelijke oorlogskunde als je bij voorbaat de materie vertrouwt als basis voor het toetsen. 27. Wanneer iemand dichtbij de Hemelse Vissersboot komt, dan wordt er gekeken of die persoon geestelijk is daartoe of vleeselijk. Je moet de prijzen ervoor hebben betaald, 28. Als je de prijs niet hebt betaald, dan kun je niet op de Hemelse Vissersboot komen. Je moet ervoor vechten. Je moet het vlees overwinnen. 29. Heb je de prijs niet betaald, dan kom je niet bij de Hemelse Vissersboot en zul je het niet zien, 30. Zomaar de materie als betrouwbaar bestempelen is een gebrek aan toetsen. Het is nogal lui en laf en de mens zal wel denken dat het gewoon handig is, 31. Als je bent ontsnapt uit de weurgreep van de wensen van de vleeselijke vader... ...kom je in de weurgreep van de vleeselijke moeder... ...en daarom moet je op zoek naar de hemelse moeder. 32, daarvoor moet je komen tot de hemelse vissersboot. Hiervoor moet je komen tot hemelse discipline. Door het hemelse visnet moet het vlees sterven... ...opdat er geen onheilzame gedachten in hun wereld bouwen 33. De bedoeling is dat de mens afsterft aan het vlees... ...en tot het hemelse touw komt 34. Het vlees gaat als een razende tekeer omdat het niet binnen kan komen... ...en omdat het op allerlei manieren afsterft. 35, wanhopig en grenzeloos, bijna hysterisch probeert het zichzelf te bevredigen... ...want dat is alles waar het op uit is. 36, alles maar dan ook alles gaat om zelfbevrediging in het vleeselijke. En het is niet meer te volgen en niet meer te verstaan. Men wil te veel, maar er is te weinig. En ook dat begint weg te zijpelen. 37, uiteindelijk storten deze elementen in. Ze hebben hemelse dingen onbevoegd aangeraakt. Geen opname zonder overname, 38. Amerika werd ingenomen. En ook Afrika werd ingenomen en deels naar Amerika verscheept... om daar als slaven in de nieuwe wereld te werken... die bovenop de botten en het bloed van de indianen was gebouwd, 39. De nieuwe wereld werd over de verwoeste Indiaanse natuurwereld heen gebouwd. 40. Het hechtte zich vast in het binnenste van de mens en vrat zich daar een weg. 41. Een heleboel mensen willen opgenomen worden en wachten op de opname... maar er zijn er maar weinigen die ook echt door moedernatuur overgenomen willen worden... omdat ze nog een eigen leven op na willen houden. 42. Ze willen nog baas zijn over henzelf. Het ware zelf is verbonden aan de hemelse kennis. Daar ontkomt niemand aan. Dat is nu eenmaal zo. Het zelf staat dus helemaal niet op zichzelf... maar is aan unieke universele wetten onderhevig... wat we de hemelse logica noemen. Opname gebeurt dus niet zonder overname. 43. Je moet het juiste pad nemen, anders gaat het averechts werken. Hoofdstuk 9. De zee laat geen sporen na 1. Ken uw vijand en leer van uw vijand. 2. In dat opzicht is kennis dus altijd neutraal en gaat het om de hand die ermee werkt. 3. De indianen werden op een lager plan gezet, werden tweederangsburgers en verscheurd door racisme en uitbuiting. 4. Daarom werd er opgeroepen tot kritisch denken en niet zomaar domweg blind bijgeloof. 5. Theologie gaat niet zomaar om algemeen massageloof, maar om persoonlijke bevrijding van het ego en de zonde, de ontwaking uit allerlei vleeselijke systemen waarin de mens verstrikt is geraakt. 6. Door de volksdrugs zijn de armen slachtoffer geworden van winstmaximalisatie. 7. In de natuurtheologie krijgen de armen een voorkeursbehandeling. 8. Zuid-Amerika is altijd een put van geweld en dictatuur geweest, met name tegen de indianen, de natuurvolkeren en de armen. 9. Die werden tot minderheden door de Spaanse invasies. Europa brandmerkte het continent tot slaaf door haar kolonisme en met de natuur werd niet gerekend. 10. Elke zich verzettende mond werd zonder pardon geasfalteerd en gesementeerd en er werden huizen overheen gebouwd om het gegil te doven. 11. Europa kwam als een bulldozer. In deze nood ontstond de bevrijdingstheologie waarin geloof tot daden werd omgezet. 12. Men kon niet lauw gelopen toekijken zoals de lauwe kerk van Laodicea deed. 13. Als je zwijgt als je broeder of zuster onderdrukt wordt, dan ben jij de volgende die onderdrukt zal worden. 14. Indiaanse vrouwen kwamen in de bordelen terecht en hun kinderen werden als soldaten aan het front gezet en uitgezonden, want niemand gaf ook maar een stuiver om hun leven. 15. Juist voor de armen in kennis is de bevrijdingstheologie, wat het onrecht aan de kaak stelt en voor de armen opkomt. 16. Velen wagen zich er niet aan. Velen blijven veilig in hun waanhuisjes. 17. Goud verstopt. Goud zegent hen die dichtbij zijn en vervloekt hen die veraf zijn. Maar dat kan zo omdraaien. 18. Haar liefde kan zo veranderen tot haat. Ze is tegen haarzelf verdeeld. 19. Alle wegen lopen dood in het goud 20. Er is geen ware, zuivere theologie buiten het arme humanisme om. 21. De indianen moesten in de militaire paranoia van het vlees het onderspit delven. Zij die indiaans waren, zich indiaans gedroegen, zichzelf indiaans kleden en de Indiaanse taalspraken werden uitgeroeid. 22, alles werd gegeneraliseerd. Daarom durfde men niet meer Indiaans te zijn, de Indiaanse taal niet meer te spreken. 23, in de veertige jaren was er toen nog een grote studentenopstand. Telkens weer werden militaire gezagstructuren afgewisseld. De ene na de andere burgeroorlog. 24, macht heerst, kracht is een dienstknecht, maar kennis is een weg hierdoorheen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door kennis 25. Als wij communiceren met moeder natuur in ons, dan gaat het niet om het gebruiken van dure woorden of het gebruiken van religieuze overlevering en religieus ingeburger taalgebruik, maar dan gaat het om het hart en dit zijn verzuchtingen. 26. Moeder natuur verstaat onze verzuchtingen om de zonde en het vleeselijke. Het mag geen lippendienst zijn, maar het moet een taal zijn van onze wandel, van de hemelse voeten die verbonden zijn aan moeder aarde en de taal van moeder aarde spreken, die niet verstaan wordt door het vleeselijke, de taal die geen versierselen voor de zwijnen werpt. 27. Het vleeslijke verstaat het geestelijke niet. Het onverschillige verstaat de hemelse zorg niet. Het vleeselijke gaat dan altijd over tot rigoureuze methodes om het geestelijke het zwijgen op te leggen en uit te doven. 28. Gebruik andere woorden, talen en manieren als je communiceert met moeder natuur, met de hemelse kennis en wees niet conform aan de stad, anders zal de vijand je mogelijk kunnen achtervolgen. 29. Wij mogen worden als moeder natuur wiens voetsporen wegvagen in de zee. De zee laat ook geen zwemsporen achter. Het wast alles weg. We mogen baden in de natuurrivieren, alles achter ons laten. Alleen de soberen zullen onze sporen vinden. 30. Wij zullen kleine tekenen voor hen achterlaten. Probeer mensen ook niet alleen maar te redden, want dan zul je samen met hen ten onder gaan, maar wees intens bezig met bruggebouwen, het denken op lange termijn en de soberen zullen vanzelf de brug vinden. 31. Je kunt niet de hele dag de verlossen gaan lopen uithangen. Je weet dat het de weg is van het lijden, van het loslaten, om met de dingen van de hemelse natuur bezig te gaan. 32. Je lijkt misschien ergens ver weg waar niemand je kan horen of je hebt misschien zelfs het gevoel dat je niet kan spreken soms, dat je woorden niet verkomen, dat ze struikelen vlak voor je ogen, dat mensen je de woorden in de mond leggen, maar niet luisteren naar wat je zegt enzovoort. Maar dan gaat je pad door zee en kunnen zij ook niet volgen. 33. Het vleeselijke verstaat het geestelijke niet en kan het geestelijke ook niet grijpen. Dan ben je veilig. De zee is je schuilplaats, ook al zijn het soms hoge golven. Ook al leef je alleen op een onbewoond eiland, in je eigen droom de wraak van de Indianen, 34. Laat daarom onze weg door zee zijn, 35. Ergens zal de vijand struikelen, want ze voldoen niet aan alle voorwaarden van het leven, 36. Het is eigenlijk zo dat het helemaal niet zo ver van de bron af ligt. Ze zijn er dus niet ver mee gekomen. 37, ik weet het niet, is de basis voor alle dingen, opdat de bedweterigheid kan afsterven, 38. In het gistingsproces van de natuur worden stoffen afgebroken om ze in hogere vormen om te zetten, 39. Dromen en openbaringen zijn dus ook een gevolg van het geestelijke gistingsproces. 40. Grijpen wij zomaar links en rechts naar wat we willen hebben om anderen ermee te onderdrukken? Of gaan wij tot de gist van de dingen in het toetsen? 41. Gist betekent ook diepere betekenis. 42. De mens weet te veel. Ze weten tegenwoordig alles en drijven handel met het weten. De mens moet weer terugkomen tot het grote, ik weet het niet. 43. Wat een dwazen om ons heen. Ze verkopen het geestelijke als een hoer en het is alleen iets voor de rijken dus. 44. Ze kijken neer op de armen die het niet kunnen bekostigen. Nee, kennis is niet voor de armen tegenwoordig. 45. Ze slapen. Ze kunnen niets verdienen. Ze werken niet. Ze wanen alleen. Er gebeurt helemaal niets. 46. Kijk, ze allemaal eens hard werken, maar het is allemaal schijn. Er komt niks van de grond. Ze slapen allemaal. 47. Ze vallen allemaal in herhaling, en dan weten ze het niet meer. Dan is er ineens een onderbreking. Ze hebben het eeuwige leven niet. Ergens komt er water binnen. Dan wordt de slavernij verbroken. 48. Er is geestelijke territoriale oorlogsvoering tegen het vleeselijke. De kop is de prioriteit. Heb je de juiste prioriteiten of verdoe je je tijd? 49. Er is een wraak van de Indianen tot de westerse beschaving die over de Indiaanse wereld werd heen gebouwd. 50. Er is een drugs die de mens kortzichtig houdt. Het houdt de mens tegen om tot zijn innerlijke wilde zelf te komen, zijn natuur zelf. 51. De wilde jongens dragen messen. Ze zijn boos op de stad en hebben geen genade met al die verschrikkelijke beelden waarmee ze vanaf kind zijn werden opgezadeld. Er is geen genade meer. Het genadetijdperk is voorbij. Nu verwoesten ze meedogeloos deze beelden als de beeldenstorm van de zestiger en 70er jaren en dit ging door in de tachtiger jaren. 52, het thema van de tachtiger jaren was de arena. Alles wat telde was door de arena heen te komen. Het is een gevecht tegen het vlees.